Op de EK schaatsen in Budapest heeft Martina Sablikova de macht veroverd. Op de 1500 meter bij de vrouwen was Sablikova veel sneller dan de concurrentie. Irene Wust kwam niet verder dan de zesde plaats. Claudia Perstein werd tiende. Op de afsluitende 5000 meter verdedigt Sablikova morgen... een voorsprong van ruim vier seconden op Wust, die in het klassement tweede staat. Bij de mannen is alleen nog de 500 meter verreden. Van de favoriete reed Jan Blokhuizen het best. Hij werd derde en pakte veel tijd op andere toppers... als Harvard Bukkoe en Sven Kramer. Het weer buien met tussendoor opklaringen. Het is een graad of 9. Er staat een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wisselvallig en de dagen daarna wordt het iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 En 1, langs de lijn. langs de lijn nog tot 6 uur. Mochten ze zich afvragen, doen ze ook nog andere dingen dan uh, alleen maar schaatsen op Radio 1? Nee. Waarschijnlijk niet. Uh, Hooguit tussen 5 en 6. Dus dan bent u maar gewaarschuwd. Sebastian Timmerman in Boedapest bij de EK Rounds. De tweede groep is onderweg. De tweede groep is uh, onderweg. En uh, de echte schaatsliefhebbers zijn weer naar buiten gekomen... om uh, te kijken naar het schaatsen. In dit geval van uh, Marian Christian Ion. Uh, die uh, gedisqualificeerd werd, dus uh, de 5 kilometer alleen maar rijdt voor de tijd... niet meer voor het klassement, gedisqualificeerd werd op de 500 meter. En Bram Smallenbroek, de Nederlander die tegenwoordig voor Oostenrijk uitkomt, inzet. De 6.56.05. Als ik kijk naar de tussentijden van Smallenbroek is hij op dit moment... en dat is na 1800 meter 1 seconde sneller... dan de tussentijden van Luca Stefani, die die, die 6.56.05 in handen heeft. They say that you're a runner around lover Oh, you say it isn't so But if you put me down for another I'll know, believe me I'll know Cause a night has a thousand eyes And a thousand eyes Can't help but see If you true to me so remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes you say that you're at home when you phone me and how much do you really care though you keep telling me that you're lonely I'll know if someone is there Cause the night has a thousand eyes And a thousand eyes can't help but see If you are true to me So remember when you tell those little white lies That the night has a thousand eyes I'm gonna be sorry, cause your game I'm gonna play, and you find out without really trying each time that my kiss stray, Cause a night cause a thousand eyes and a thousand eyes will see me true and Niks aan de hand, vetkuiver muziek van Bobby V. Zes minuten over drie in uh, Boedapest wordt geschaad. Zometeen uh, gooien we een steen in de kano of 5 en gaan we over de toekomst van het Orande even hebben. Als jullie het uh, goed vinden, Jochem ook hier in de studio. Maar eerst even de rit volgen van... Die jongen die gedisqualificeerd is, de Ion. Hè? Ja, ja, van Ion die Jochem uitdagen als fan heeft. Hè? Dat stond in dat boekje wat uitgebracht is... met allerlei wetenswaardigheden over de schaatsers. Bram Smallenbroek is de tegenstander. Die rijdt daar nou, meer dan 100 meter voor inmiddels. Ja. En dat is de 24-jarige Fries... Die afgelopen zomer besloot om uh, Lemmer, waar hij uh, vandaan komt... ...Friesland achter zich te laten en naar Oostenrijk te gaan... ...voor Oostenrijk uit te komen. Hij deed in het verleden één keertje mee aan het Nederlands kampioenschap allround. Dat was nog niet zo lang geleden trouwens, 2010 Olympisch jaar. Dat was het NK direct na de Spelen. Toen werd hij 14e... Dus dan weten we een beetje waar hij in Nederland toen stond wat betreft het allrounder. Twee keer het NK sprint gereden, 22 e en 19 e waren toen ze uitslagen. Maar voor Oostenrijk, hij is immers Oostenrijks kampioen, mag hij meedoen aan dit Europese kampioenschap. Hij krijgt de bel voor de laatste ronde. Maar met 6, 26, 25 is hij toch al ruim drie seconden langzamer dan Luca Stefani was, de Italiaan. Toen hij, eh, toen die de laatste ronde inging, het ik moet het nog maar zien of Bram Smallebroek hier eh, boven de, binnen de de 7 minuten weten eindigen in Boedapest. Waar het nog steeds uh, uh, aangenaam vertoeven is. Met een temperatuur net iets boven de 0 uh, uh, graden grens. Maar... Maar het is wel bewolkt dat begint te worden. Ik hoop nogmaals dat we het droog houden. Hier komt Bram Smallenbroek aangereden. 24 jaar is die, die 7 minuten grens. Zit er net niet in. 7 minuten en 71 honderdste van een seconde is de eindtijd van Bram Smallenbroek. Langzamer dan de Italianen Luca Stefani en Marco Cignini was. En hier komt Marian Christian Ion uit Roemenië. Ja. Na 7 minuten, 14 seconden en 52 honderdste. En het is een toernooi. Um, waar met 29 uh, rijders aan de start niet eens zo'n extreem groot startveld staat. We hebben het nog wel eens dik in de 30 uh, gehad dat zo'n 5 kilometer echt uren duurde. De limieten zijn wat verscherpt de laatste jaren door de internationale uh, schaatsunie. Maar ik, en ik ben benieuwd of Erben en dadelijk Jochem in de studio... Uh, heb toch altijd een beetje het idee dat... De laatste jaren en vooral uh, sinds de invoering van die weken afstanden in de jaren 90 van uh, de vorige eeuw moeten we zeggen. Ja. De focus in de schaatswereld steeds meer op het afstanden rijden is komen te liggen. En dat het allrounder heel langzaam maar zeker nou ja, misschien wel een beetje zelfs ten onder gaat. Ben je dat met me eens herben? Nou of het echt ten onder gaat dat vind ik wel een beetje te veel gezegd. Maar ik denk wel dat die weken afstanden die, die vanaf 1996 is, uh, is ingevoerd... Die, dat wordt steeds belangrijker, dus met name de schaatsers uit het buitenland die denken van God, ik ga me gewoon specialiseren, ik ga toch nooit winnen winnen van Sven Kramer. En als je dat idee hebt van ik kan hier toch niks winnen, dan ga je heel snel gewoon over naar plan 2 en dan ga je gewoon kijken van op welke afstand kan ik het dan wel halen. En dan ga ik me dan daar helemaal op richten. En dat zijn ook nog de afstanden die gewoon Olympisch zijn. En, en Olympische Spelen worden ook steeds belangrijker. Dus, ja. ja, het, is wel, uh, het, het wordt, wel, wordt, wordt, wordt wel steeds moeilijker. Ik denk dat het EK het langste tijd misschien al wel gehad. Maar zo'n weken allround zal het wel blijven. Ja, want inderdaad het, het EK allround is een ja. toernooi op zich. Maar is eigenlijk ook niet meer en niet minder dan een kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap ja. allround. Er moet een kwalificatietoernooi zijn om de startplaatsen voor dat WK uh, uh, te verdelen. Maar de kalender is inderdaad ook een beetje toch wel op het, het specialiseren ingericht. Hè, met de World Cup wedstrijden aan het begin van het seizoen het zijn allemaal los. Afstanden, er afstanden, komt geen klassement. Het is eigenlijk maar twee momenten per jaar dat er een klassement aan te pas komt. Dat is het EK en het WK alweer. Ja, inderdaad, hè? het kan natuurlijk zijn, wat er natuurlijk wel kan gebeuren als ooit eens een keertje de ISU zo creatief is. En ze zeggen van, laten we het allround schaatsen nou olympisch maken. Ah, dat dat, dat nog bij het IOC uh, vandaan ja, komen. Maar het zou natuurlijk een enorme impuls zijn voor het, maraton, voor, voor, het, voor het allround schaatsen. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik sprak vanochtend toevallig Tron Esprit nog. Degene die er uh, vanuit de, de ISU over gaat, van, over de innovatie van deze sport. Wat, wat moet er allemaal gebeuren? Um, dan zit hij veel meer te denken aan om die Mestad. Om dat, dat ons een keertje echt serieus aan te pakken. Een mini-marathon. Een mini-marathon. En daar had hij had er zelfs vandaag ook nog over van... misschien moeten we ook wel een 1500 meter of een 3 kilometer... en dan met zes rijders de baan in. Dus hij zit veel eerder in dat soort concepten te denken... dan het allround schaatsen uh, naar, een, uh, naar, de, naar de Olympische Spelen te brengen. Ik? ik heb maar zo woord het woord aan Jochem geven. Ja, uh, die, ja. uh, dat hij naast nice met de springen, want ik wil wat zeggen. Ja, kan ik me voorstellen. Ook een echte allrounder geweest natuurlijk ja, in absoluut. het verleden. Gelukkig ook wel individueel wat dingetjes gewonnen op zich. Ja. Oh. Ja, oh. Ja. Ja, ja, ja. Detail, detail. detail. Ja. Was op het niet, op brons? Dat het brons? Brons? Was niet brons? brons? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Doe maar. Nee, kijk, ach. Uiteindelijk, als ik puur als schaatser na, na, naar het allrounder kijk, vind ik het nog steeds wel het meest bijzondere. Dat je over vier afstanden een 500 meter goed moet kunnen afleggen en een 10 kilometer goed moet kunnen afleggen. Ik vind dat zelf nog steeds gewoon heel erg gaaf als je dat, als je dat beheerst. Alleen het vraagt dus inderdaad wel wat meer training. En je moet echt wel goed kunnen schaatsen, wil je, wil je over vier afstanden wil je mee kunnen doen. Want het vraagt meer training omdat die afstanden qua techniek of qua inhoud zo vreselijk veel uh, verschillen? Ja, ja je, moet wel, je moet je daar toch wel wat meer op uh, specifiek voorbereiden. Van. En je vijf moet goed zijn en je moet ook nog een beetje kunnen openen op een 500 meter. Dus dat maakt het misschien lastig. En het kan best zijn, maar dat, is, dat mensen zoiets hebben van, joh, ik ga me op één afstand richten, dat is veel makkelijker. Anderzijds, dat staat misschien haaks op mijn eerdere opmerking... Vraag ik me wel soms af, als je gewoon goed kan schaatsen en kijk naar de sprinters die zulke hoge snelheden halen, die kunnen heel goed schaatsen. Dan moet je ook een lange afstand al redelijk door, af kunnen leggen. En volgens mij heeft Erben dat ook al een keer laten zien ja, ja, op een ja, round mooi. Ja. Met ja, gewoon ja. goed schaatsen, dat je toch een heel eind kan komen. Ja, dan daar wil ik graag een beetje op inhaken, want de, het allround schaatsen wordt altijd erg benaderd vanuit de 5 kilometer en vanuit de 10 kilometer. En er zijn maar weinig sprinters die, die gewoon eens een keer denken, van, laat ik nog een klein beetje trainen op die lange afstanden. En dan mag ik daar ook gewoon tijd op verliezen. Dan mag ik daar 10 seconden verliezen op een 10 kilometer, want dat is helemaal niet erg. Want dat is maar een halve punt. Nou, hoeveel uh, verloor jij dan op die 10 kilometer die jij reed? Nou, ik reed volgens mij, even uit mijn hoofd, dat is wel een poosje geleden. Uh, maar ik reed 1335 op de, op de 10 kilometer volgens mij. Dat is een nette en, tijd hoor. Dat was een uh, keurige tijd uh, toen, de tijd. maar ik ben natuurlijk ook wel, ik ben ook wel een klein beetje apart verhaal, want ik ben eigenlijk was ik, voordat ik ooit sprinter was, was ik inderdaad gewoon marathonschaatser en doordat ik er, eigenlijk een ik, ik ergens een goede 500 meter rijd en de KNSB had een van de, moesten ze een, een kernploegje sprinters op, opstellen en toen hadden toevallig zagen ze die, die, die 500 meter tijd van mij. Ze kennen mij helemaal niet, maar hebben ze mij in zo'n sprintgroepje geduwd. Uh, en ik was al blij had, dat ik überhaupt een keertje ergens voor uitgenodigd werd. Dus ik denk van, als de KNSB wil dat ik sprinter word. Nou, ik vind het prima. Ik trek wel een jaartje zo'n egeljasje aan. En ik ben uh, <laughs> helemaal, helemaal, helemaal blij. Na een jaar komen ze erachter, dat is helemaal geen sprinter. Dat is een, een marathonstraat. Dan schoppen ze hem er weer uit. En dan uh, maar heb ik in ieder geval een jaar lang de egeljas aangehad. Uh, maar dat viel reuze mee. Ik heb er toch nog wel een jaartje of 15 volgehouden En ook op het sprintgebied wel, wel nog wel een paar wedstrijden gewonnen. Maar, maar ik ben wel benieuwd eigenlijk... Hier. wat ja, sorry dat ik ertussen ja? kom. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat, wat Jochem uh, in Hilversum vindt... van uh, uh, al de ideeën met die aparte onderdelen. Dus uh, de mass start, daar wordt mee geëxperimenteerd. De teamsprint ja. wordt mee geëxperimenteerd. Uh, we hoorden dus net dat Ton Espli, lid van de technische commissie van de ISU uh, uh, uh, zit te denken aan een 1500 meter met vier man tegelijk. Ja. Nou, in Noorwegen hebben ze dit jaar een 10 kilometer bij het Noors kampioenschap gereden... met vier man tegelijkertijd in de baan. Hobart Bukkou en Hege Bukkou, ja. heb ik daarover gesproken afgelopen week. Die vonden het verschrikkelijk. Die ja? vonden het echt heel erg. Nooit meer doen, zeiden ze. Een afgang voor de sport. Ik ben wel benieuwd wat Jochem daarvan vindt. Nee. Van al die ontwikkeling met die, uh, met die onderdelen. Ik zeg er één ding bij. Ik zeg, zeg dit allemaal op persoonlijke titel. Ik ben ook voorzitter van de atletenvereniging. Maar puur mijn persoonlijke mening ben ik best wel voorstander van om wat dingen te proberen. Alleen, volgens mij willen wij spektakel op het ijs hebben. Um, ja. En dan zeg ik van, heb dan ook eens een keer het leven om te gaan kijken... van wat kunnen we doen? En ik heb het al een aantal keer her en der in de media geroepen van... jongens, gooi die blokken maar van de baan af. Dan wil ik ook echt met zo'n teamsprint zien... dat de bochten lastig zijn om te houden uh, met z'n allen. Ga het echt naar snelheid en echt kwalitatieve goede schaatsers. Ga daar naartoe, dus maak het ook lastiger. En ik ja. vind het nu niet heel erg spannend. En kijk naar een teamsprint, dan zie ik drie man van start gaan... en dan gaat er elke ronde één af. Ja, ik, de snelheid ja. straalt er nog niet echt van af. Dat zijn dingen dat ik denk van... Voor de tv vind ik het niet spannend genoeg. Nou, ik heb die Teamspin inderdaad ook bekeken. En die Teamspin heeft echt geen enkele toevoeging. Want de snelheid die daarbij gehaald wordt is, is echt miniem sneller dan dat een rijder dat, dat, dat alleen zou doen. Dus er is helemaal geen extra toevoeging waarde in. Maar ik heb wel zo'n matchstart bekeken. En dat vond ik toch twee keer wel echt behoorlijk spectaculair. Ja. Dus, dus ik denk dat dat wel een, een, een, een, een kans van slagen heeft. Maar je moet inderdaad, het is altijd, je moet een balans vinden tussen de traditie van de sport. Hè. We zijn hier op het EK en waar praten we praten meteen over dat er in 1800 ook al gereden werd. En dat het nu ook al een Europese kampioen heeft. En dat maakt zo'n kampioenschap toch een beetje heroïsch en dat maakt het mooi. Dus je moet die traditie moet je koesteren. Maar daar, daar, tegelijkertijd moet je daar nieuwe elementen aan, elementen aan toevoegen. Je moet niet nu in één keer alles overboord gooien en denken van het moet helemaal anders. Want dan gooi je de sportengrabbel, dat is ook niet goed. Maar je moet wel zoeken naar wat zijn nou de leuke uitdagingen. En dan moet je af en toe dingetjes proberen. En ik denk juist, zo'n zo sprint. dat gaat het niet worden. Merstag misschien wel, maar Sebastian wil even iets zeggen. Ja, ik, ik ben benieuwd. Nou ja, kijk nu naar Benjamin Marseille. een 22-jarige Fransman. Uh, uh, die uh, op de baan rondrijdt. Achter trouwens, uh, kijk, Grestov aan. Dat is een 25-jarige Rus en die gaan de laatste ronde in. Maar ik dacht eigenlijk, ja, zou zo'n Marseille weten wie Cornel Pajor was? Die staat een beetje rechts van ons. Die is in het verleden wereldkampioen Allround geweest, een Hongaar. Um, wat was, hij is in de 80, dik ja, in de 80. Ja, ja, ja. 88, ik, was, ik heb het net opgezocht en opgeschreven. 88 jaar oud en hij is hier aanwezig. Over ja. historie gesproken. Hier komt Grashtov trouwens, maar die tijd van Stefani gaat er niet aan. De 656-05 blijft de zelfs, uh, snelste tijd. 7.00.38 voor de Rus die Lalenkov uh, vervangt trouwens. Lalenkov ziek, heeft zich vanmorgen afgemeld. En Benjamin Massé, de jonge Fransman, rijdt 7 minuten 0.305. Uh, hebben we de eindtijden uit deze rit ook wel. Wat, uh, meegegeven. En jij wilde nog wat ja, zeggen. Ja, we hadden het over Cornel Payor. Inderdaad, als je een echte allrounder bent. En hij was inderdaad wereldkampioen allround in 1949. Dat is al een paar <laughs> jaar geleden inderdaad. Dat zegt wel iets over... Hoe je bent dan als want dan moet je wel een hele sterke gozer zijn. Nou, dat is hij nog steeds, want hij is op zijn 88 eh, reed hij gisteren gewoon hier rondjes rond op de ijsbaan. Dat is toch wel mooi, mooi, mooi om te zien. Hij won toen voor Kees Broekman in Oslo, in het Bieslet stadion. Ik hoorde deze week van mijn Noorse collega dat de plannen zijn om in Oslo een overdekte hal te gaan bouwen... om op die manier het schaatsleven in de hoofdstad van Noorwegen Prima. ook weer een nieuw leven in te blazen. Ja, dat zei hij Prima. ook. Uh, maar ja, dan kom je ook op politiek vlak uit en dat is allemaal weer heel moeilijk. En dan wordt er een hoop toegezegd, maar als het er echt betaald moet gaan worden, nou ja, et cetera. Maar die Pajor is hier aanwezig, wereldkampioen in 1949. Weet Jochem voor wie, wie er toen tweede werd? Volgens mij noemde je net Kees Groekman. Oh, zo oh, heb ik het al verraden met? Oh, ik, ik wist ja, het voor niet hey, Nee, nou, dat had ja. je het niet moeten zeggen. Nee, dat is de basiskennis. Heb schaatsen. ik het al verraden? Ja, heb ik het verraden? Oh, ik, had, ik wist wel gelezen eens dat ik het gezegd had. Sorry. Nee. Dat, dat, dat, dat, de oor, dat de Noor uh, Old Lundberg derde wordt, wet, dat zou ik maar niet vragen dan. Uh, ja. Nou ja, goed. Maar kan je nagaan hoe lang dat WK Allround schaatsen al bestaat? WK? Dus, oh, ja, ja, sorry. Nee, maar, dat, dat, dat was Orgel. WK, maar ja. ja hoe lang dat eigenlijk al bestaat. En dan dat is de basis, hè? Maar praat over veranderingen en dat is het leuke... Van er wordt gezegd dat er moet veranderd worden. Maar waarom moet er veranderd worden? Ik denk uiteindelijk dat mensen meer snelheid willen zetten, zien. Dus misschien moet je ook eens gaan tijd. kijken naar de, naar de technieken van... Ik bedoel, we hebben in, de, in de gewesten zijn we nog gewend om in kwartets te starten. Um, ja, is dat technisch... Nee, dat, het dat, is dat, uiteindelijk voor de tv kijken, maar ook voor de mensen in het stadion... als je op een 10 kilometer straks om het kwartier weer moet gaan dwijlen, omdat het een beetje misert... Ja, daar is de sport ook niet heel erg bij gebaat. Ja, maar, dat, maar Jochem, dat geloof ik helemaal niet in... Ha, ga jij zometeen maar eens schaatsen kijken en haal dan de, de, de, de tijden maar eens weg van de televisie. Dan ben je een hele knap man als jij die honderd tijden echt kunt inschappen, schatten. Dus je ziet de snelheid. Want we kijken hier, hier, hier naar de schaatsen. Die jongens die rijden dus boven de 7 minuten, over de 5, 5 kilometer. Dat is langzaam. Dat is een minuut langzamer dan het wereldrecord. Ja. En toch kijken we ernaar en denken van, nou nou, die jongens rijden redelijk door. Dus het gaat hier om dat het. Nog een halve kilometer per uur sneller gaat, daar gaat hij om. Het gaat om de strijd. Nee, maar, het maar gaat dat bedoelt om, volgens mij niet. Denk ik. Ik denk het dat gaat dat je... mij niet om de snelheid van, het, van de, de nee. absolute snelheid van de schaatsen. Het gaat mij meer om de snelheid van het programma, van het yes. format. Ja, dat, en, ja, dat, dat, en, okay. dat, dat is het. Dus ja. En, en tijden, nee, tijden moet je zien, want anders vind ik het ook niet leuk. Uh, maar ik denk dat er inmiddels zoveel technische middelen zijn dat we best. Uh, wat meer snelheid in het programma zouden kunnen gooien. Ja, mensen zijn Twitter gewend, zijn sociale media gewend. En alles gaat nou eenmaal sneller, sneller. Tak, tak, tak, tak, tak. En ook op televisie, dat, ja. dat zie je ook terug. En dan ga je niet meer een kwartier lang uh, uh, naar een uh, paar mensen die die, die, die rondjes gaat. Uh, en ik zou het eens kunnen dus zien hoor, op de sprint om eens een keer een cameraatje op iemands hoofd te plaatsen. Om dan eens te ja, kunnen maar zien. Maar het, het, het, moet, het moet ook geen. Uh... Het moet wel gewoon om de sport gaan. En je moet niet zo op een gegeven moment die, die atleten ermee gaan belasten. Dat, dat, dat ze met camera's rond moeten moet gaan rijden. Dat, dat, dat geloof ik ook weer niet in. Maar als je er geen last van hebt, in als de je Formule ook... 1 werkt het toch ook hartstikke mooi? Op de termijn, je wil, je wil beleving. Mensen, mensen vragen om ja. beleving, om experience. En ik denk dat je dat wat meer en meer kan gaan brengen. Alleen als, ja. dat, dat zijn pas echt ontwikkelingen. En dan moet je met z'n allen voor staan om eens te kijken. Willen we dat ja. ook? Maar dan moet je samen gaan praten, dan moet je praten met de atleten, je moet praten met de commercie, je moet praten met ja. de media, je moet praten met het, met het, het, het, het publiek. En dan moet je een mooie combinatie vinden. Laten we beginnen in Tiel met gewoon eens een keer die speaker uh, bedanken voor, voor, voor, voor, vijf, voor, voor 50 jaar trouwendienst. En gewoon daar iemand neerzetten die dat een beetje enthousiast kan gaan vertellen. Laten we <laughs> proberen een beetje muziek erin te brengen. Laten we ook zorgen dat, dat, dat de jongere mensen daar, daar, dat uh, is daar, ble, nu, ja. daar binnenkrijgen. Want hier ook. deze mensen die hier op de tribune zaten, die hebben Coronel Paio ook kampioen zien worden. Bijna wel, ja. Bijna wel, ja. Dus als ja. ik nu even het afgelopen anderhalf uur bekijk... dan had Jochem kritiek op uh, de trainingsactiviteiten van, uh, van Wust. Dus uh, campus <laughs> deed niet helemaal goed. Nu moet de speaker uh. van Veen er ook uit. Ja, ik denk nou, dat mijn uitspraak iets is. Ik denk wel dat we kunnen concluderen... Ja, dat de best een frisse wind zo links en rechts... Uh, ja, maar, uh, in het algemeen zeg maar, door het schaatsen ook ook Sebastian, met... het is gewoon... De sport is gewoon hartstikke mooi. alleen en, en, en in de baas klopt het gewoon. En in de baas gaan wij zo meteen, over een, over een paar minuten, gaan we bij prachtige ritten zien. Met Jan Blokhuizen, Koen Verwij en Sven Kramer, die, die echt verbeterd. Ik zag hem net al even in de Kamer staan lang, langs de baan. Maar nou, die jongen die heeft, die, die heeft er zin in. Die wil hier gewoon Europees kampioen worden. En, en daar, daar, daar wachten we nu op. Hoe lang wachten we daar al op, Erwin? Ja, daar wachten we inderdaad al een uurtje op. Dus. Nou, we zijn begonnen met de vijf kilometer om vijf uh, ja, minuten voor twee. Het is ook jammer, hè, want eigenlijk verdient... Sen uh, Kramer uh, uh, is gewoon heel erg goed. Hij is echt een hele goede schaatser. En hij verdient eigenlijk gewoon een paar goede uitdagers. Dat je echt kunt zien van, hoe goed is die jongen nou eigenlijk echt? Ja. Nou, we gaan en die zijn er niet. Ja, maar... nou, dat, dat ben ik met je eens. Het, het, het, het niveau moet in de breedte omhoog. En dan zijn... ja, als, je, als je kijkt naar het, naar, het, naar, het, naar het... Ik heb een reden aan het WK in 2007. Hè, uh, WK Allround. Maar toen stond daar een Chet Hedrick aan de stad. Toen stond daar... Dat was een wereldkampioen Allround. Toen stond daar een Sharny Davis aan de stad. Dat was een wereldkampioen Allround. Dat was, toen stond daar... Uh, uh, Fabrice. Heijen die een fantastische 5 en 10 kilometer Fabrice, Fabrice, Olympisch kampioen. Daar stonden zoveel mensen met zoveel historie. Zoveel kaliber zoveel, uh, stonden, stonden daar. daar er stond ook, ook nog een, een, een, een wereldkampioen sprint aan de stad. En, en dat, dat maakte het mooi. En erg veel namen. En daarvan hebben we de, in de breedte hebben er na, daar, daar nu te weinig van. Want ook al... Er zijn ook geen echte specialisten hier, bijvoorbeeld die een goede 5 en een 10 rijden. Bijvoorbeeld een Bart Veldkamp die mee rijdt. Waarvan je denkt van. Die gaat dan niet het klassement winnen, maar die gaat wel de 5 en de 10 winnen. Of een Fadim Sayutin. Dat zijn allemaal namen waarbij je van, Dat zijn altijd karakteristieke mensen die echt iets toevoegen aan zo'n toernooi. En ja, die, die, die zijn er nu niet. Er is niet iemand die zegt van ik rij een fantastische 5. Ik heb echt iets heel goeds. Goed. Pilonnetje. Ja, er gebeurt uh, iets. Nou, nou, Pilon uh, wordt er weggetrapt. Door uh, uh, ja, Dennis Juskov. Dit dan ook een disqualificatie? Uh, ja, de, Nou, dat hangt er vanaf wel, uh, welk been uh, je doet. We gaan nu uh, op een monitor. Ja. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik zat naar de uitslag van het WK te kijken. Nee. Um, bro, hij doet dit met het been wat meegaat. En ja. volgens mij mag het dan weer wel. Maar dat, is, uh, ja, dat zijn allemaal van die nieuwe regels die tegenwoordig ingevoerd zijn. Volgens mij als je het beeld doet met de been waarmee je de afzet doet... Dan ja, maar... wordt je wordt je gediskwalificeerd. Hij ja. deed het nu zeg maar met zijn been wat wat, ja, wat hij het, ook met het met de, met de, hij schopte de pion uh... uit de buitenbaan weg terwijl hij de binnenbaan inging. Volgens mij en ik denk ook is dat... dit dan toegestaan. Maar ja, onder ik ook, Maar ik denk ook dat gelukkig zijn we weer een jaar verder en vorig jaar was er natuurlijk heel veel commotie rondom al die lijnen en rondom, al die, al, al, al, rondom die pionnen. En ik, eh, gelukkig heeft de ISU, is, zijn ze daar nu veel coulanter in. Want ik hoor niks meer over blokjes die weg, weg, weggeschopt worden... of disqualificatie nou. over mensen die over lijnen, lijnen heen gaan. Maar dat, dat gebeurt wel minder. even op in. Ja, het gebeurt minder, precies. Dus uh, niet alleen de ISU, ah, die is, is coulanter geworden door te zeggen... het mag één keer op het rechterstuk. Maar blijkbaar hebben de schaatsers zich ook aangepast. Johan, Nou, nou ik, ik hoop dat als de scheidsrechter, als scheidsrechter nu uh, Juskov gaat deze kwalificeren... denkt van ja, dat heet, het voegt niks toe. Aan de wedstrijd. Mm. Um, die pilon was misschien vervelend voor zijn tegenstander, voor ja. Patrick Beckert, maar die, hij heeft er totaal geen voordeel van. Ja. Uh, het is inderdaad een buitenzaak, hij snijdt niks af. Nee. Ja, jongens, foutje, niks aan doen. Dat dus ja, we, we hebben natuurlijk wel ja, Maar discussie. We ja. hebben vorig jaar heel veel discussie gevoerd uh, en we hebben daar ook echt strijd geleverd met de ISU. Maar de regel is ook anders, wordt ook anders ja. geïnterpreteerd. Dus, dus die kritiek die wij als Schaatsers hadden. Die was ook gerecht en terecht en er is ook actie op ondernomen. Want er wordt nu ook, die regel wordt anders geïnterpreteerd. Als die regel net zo wordt geïnterpreteerd als dat die in eerste instantie is opgeschreven... dan waren hier ook wel weer een aantal disqualificaties. Ondertussen is die Juskov wel bezig trouwens aan uh, verreweg de beste 5 kilometer... die er op dit moment uh, op de klokken staat. Bekker trouwens ook hoor, maar die ja, volgde wel op een aantal meter van Juskov. Uh, maar Juskov was net bij het ingaan van de laatste ronde 14 seconden sneller... Dan uh, Lucas Stefani was en die kwam al uit op 6.56.05. Nou, hier komt dus uh, Juskov ja, 6.43. Dat uh, is het uh, barecord, de tijd waarmee Veldkamp won. En, en dat, dat barecord ja. gaat eraan. 6 minuten 41 seconden en 89 honderdste voor die Denis Juskov. Beckett ook over de streep in 6.45. Even afwachten dus nog of die Juskov wordt gerisqualificeerd. Maar volgens mij uh, gaat het in deze situatie niet op. Hij dus met een barecord voorlopig aan de leiding. 6, 41, 89.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 so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I want you to come. That I can't hold on There's no easy way It gets hard Air supply and all out of love. Radio 1, het NOS-journaal. Het, het leger van Kenia heeft de Somalische terreurgroep Al-Shabaab... naar eigen zeggen een forse slag toegebracht. Bij een aanval zijn 60 militanten gedood. Ook zouden de afgelopen weken tientallen militanten zijn gedeserteerd. Een Keniaanse legerwoordvoerder zei dat Al-Shabaab volledig geëlimineerd zal worden. In Syrië is een kolonel met zo'n 50 manschappen overgelopen naar de oppositie. Hij maakte dat bekend in een videoboodschap op de Arabische tv-zender Al Jazeera. De kolonel zei dat hij is overgelopen omdat de regering met tanks en luchtaanvallen demonstranten dood. Hij riep waarnemers van de Arabische Liga op om de schade en de slachtoffers in Hama te komen bekijken. In het willemina kanaal bij Haghorst is een lichaam gevonden. De Brabantse politie vermoedt dat het gaat om de man van 19 die sinds Nieuwjaarsdag vermist is. Hij vertrok toen uit een plaatselijke kroeg en kwam nooit thuis aan. De politie heeft met sonarboten en duikers uitgebreid gezocht naar de man. Zo'n honderd vrijwilligers uit Haghorst en omstreken hielpen mee. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de ring van Rotterdam op de A20 vanuit Gouda. Tussen het plein en het Kleinpolderplein staat daarom drie kilometer filip. In Noord-Brabant is de A65 dicht na een ongeluk. Het gaat om de rijbaan van Tilburg naar Den Bosch. De afsluiting is tussen Tilburg-Noord en Udenhout. En we zijn langs de lijn zometeen tussen vijf en zes uur het sportforum. Kijken we even wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd. Tot die tijd natuurlijk het EK Allround in Budapest met Jochem Uitenhagen hier in de studio... en met Emma Wedemars en Sebastian Timmerman in het stadion... die ik er graag bij wil betrekken, want Marco Verhoeven is aangeschoven. Uh, ja, het betrekt daar een beetje in Budapest. We hebben je even opgezocht. We zijn. nou, de kans is groot dat het toch wel droog blijft. Je hebt nu een, een radarbeeldje gevonden van daar. Hoe Gaat het regenen of niet? Nou, nee, laten we het voor... wat ik eerder oh. al zei, wat ik tegen jou gezegd heb... is uh, dat het in ieder geval tot zeven uur uh, waarschijnlijk wel droog blijft. En uh, daar blijf ik ook wel bij. Maar ik ben even gaan zoeken op internet en ik heb het Hongaarse KNMI gevonden. En daar gaven ze, net als dat wij in Nederland uh, kennen, hè, de, de neerslagrader... die gaven ze daar ook op de site aan. Dus ik heb even gekeken en uh, nou ja, die bevestigde gelukkig wat ik al eerder gezegd had... Mm. in het uiterste westen van Hongarije valt op dit moment een heel klein beetje neerslag. Maar goed, voordat dat uh, bij de hoofdstad is... Uh, zijn we wel een paar uur verder. Dan is morgen op, nou, op de slottag. Nee, nee, nee, nee. Oh. ik denk dat het vooral van laat vanavond en vannacht... kan er best wel wat neerslag vallen. En ja, dat zal dan waarschijnlijk wel wat motregen zijn. Het zijn niet echt heel grote hoeveelheden. Het heeft te maken met een zwakke storing die die kant op trekt. En die ook minder actief begint te worden. Dus ja, dan gaan de neerslaghoeveelheden... steeds minder en minder en minder worden. Ja. En of er dan morgen overdag ook nog wat uitvalt... Nou ja, dat waag ik een beetje te betwijfelen. is niet helemaal uitgesloten. Maar met bakken en neerslag uit de hemel... in ja. de vorm van regen of sneeuw... Dat maar zie ik ook niet zo snel Warm water gebeurt. gaat het ook niet regelen. Nee. Dus voor het ijs is het uh, prima zo. Goed, dankjewel. Yep. Hou ons op de hoogte. Later in de middag uh, meer over de Alpenlanden en over die enorme hoeveelheden sneeuw hè, die daar naar beneden zijn. Ik kom oh. straks nog even terug. Ja, goed. Okay. Uh, Erben en Sebastian, uh, ja, je we hebt we het gehoord? Opgelucht Adem, ja, ja, zeker. Ik vroeg mij af, hè, motregen, wat Marco zegt. Uh, als dat nou vannacht valt, is dat nou... Goed of juist niet goed voor, ja, uh, voor het ja, ijs? Dat, dat maakt echt maar helemaal, nee, helemaal, uit, helemaal niks uit. Oh. Ze hebben hier dwelmachines, en die Dat schaven ze er gewoon weer af. Oh, okay. En als het echt heel hard gaat regenen, stel het gaat mogen hard regenen... Dan wordt het, het ijs eigenlijk alleen maar sneller, Want er komt zo'n zo nat laagje komt er over het ijs heen. En het glijdt heel goed. Dus dan kan het ook heel goed zijn. Maar het gaat erom als het maar gewoon constant is. Dan is het uh, voor iedereen gelijk. En daar gaat het om. Goed, dat, hoe uh, gaat het met de jonge Spruit? Nou, die uh, ja, nou, ja, nou, is in een veel verwikkeld met uh, Vitaly Michailov. Dat is een uh, jongen uit Wit-Rusland. Maar ze zijn niet bezig om uh, de, dat, dat goede baanrecord van Denis Juskov te maar verbeteren. Maar het is wel leuk wat, wat er nu gebeurt. In de laatste, in de laatste bocht ze gaan, uh, uh, gaan die twee echt nou, een strijd maken. Ze zijn aan het afsprinten gewoon. Ja, daar komen ze aan. Met uh, Michailov in de binnenbaan en Spruit in nou, de buitenboog. Ja, dit is echt aan sprinten. Nou, wordt het Spruit of wordt het? het wordt uh, uiteindelijk spruit, ja. Maar ja. 7.01.38 uh, is de zevende tijd. En Michailov 7.01.44. De achtste, tijde, achtste tijd tot zover. Denis Juskov blijft uh, ver buiten uh, bereik. En Verre Spruit die bedankt het uh, Nederlandse publiek. Ik denk niet dat er heel veel Belgisch publiek aanwezig is hier bij dit EK schaatsen. Wel trouwens veel. Ik neem aan echte Holgaren uit Boedapest die in het park staan. Net buiten de hekken. En die staan in dat aangrenzende park staan ze toe te kijken onder de bomen. Of op de brug van die lange laan de stad in. Daar staat toch wel behoorlijk wat publiek toe te kijken. Misschien dat een aantal denkt wat is dit voor, voor een sport dat bezig is. Maar een aantal mensen zal toch ook wel een beetje weten neem ik aan wat hier aan de gang is. En zo is het toch een beetje een mix van nationaliteit. En zijn het niet alleen maar uh, de Nederlanders, is het niet alleen maar oranje uh, dat je op de tribune zit, ziet zitten en dat toekijkt naar de vijf kilometer. Waar we nu uh, de eerste rit die echt uh, van belang is voor het algemeen klassement gaan zien. Want we gaan Harold Silos in de baan krijgen en uh, die led begon heel goed... Aan zijn allround toernooi namelijk met de zesde plaats op de 500 meter. Uh, het is een jongen die komt uit het, uh, het shorttrekken. Hij is uh, 25 jaar. Hij heeft een aantal jaar het shorttrekken met het langebaanschaatsen gecombineerd. Bijvoorbeeld op de Olympische Spelen van Vancouver, waar die eerste vijf kilometer reed. Uh, Daarop twintigste werd toen Sven Kramer de gouden medaille pakte. En vervolgens ging als, hij uh, als een speer naar de, de aan. Ja, want toen moest hij toen s'avonds ook nog rijden. Um, vorig seizoen had het shorttrek weer wat meer de boventoon. Dat zag je ook wel in zijn uitslagen. Een beetje ...op de lange baan terug. Maar dit seizoen is hij naar Insel gegaan... ...heeft zich daar aangesloten bij de Schaatsacademie... Ja. ...onder leiding van Tristan Loa... ...en niemand minder dan Jeremy Wotherspoon, ...de Canadees die daar in dienst is als trainer. En hij concentreert zich helemaal op de lange baan. Zijn tegenstander komt uit Polen... ...Jan Simanski, en die deed het ook goed... Op de 500 meter. Die werd namelijk zevende op die afstand. En ik ben benieuwd dan wat die Polkan kan. Die normaal gesproken de 5 kilometers in de wereldbekers uh, aflegt. in de B-groep. Maar als ze er in ieder geval een mooi duel van kunnen maken. Daar komen ze aan. Ze hebben uh, bijna hun eerste volle ronde erop zitten. De 600 meter. Tsimanski en Harold Silos. Allebei een rondetijd van 30 En erben allebei in deze fase al ietsje sneller dan Denis Juskov was. Ja, inderdaad. Een rondje 32, Dat zijn gewoon keurige tijden. Ik moet zeggen, dit zijn ook echt gewoon goede schaatsen. Die ziet er technisch ook gewoon echt gewoon goed uit. En ik kan me ook begrijpen dat zo'n Silos na een aantal jaren twijfel gaat denken van God, altijd nog eens een kindje iets wil. En krijg ik krijg de kans om bijvoorbeeld met een Jeremy Waterspoon te werken. Dan ga ik nu een keertje echt voor, voor het lange baanschaatsen En uh, we zullen kijken wat het waard is. Maar de eerste duizend meter ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Want de eerste ronde ging in 30-2. En de tweede ronde gaat in 30-7. Voor die uh, Harold Silos. En het levert hem een uh, doorkomsttijd op van 1 minuut en 19 seconden en 85 honderdste. Daarmee is hij al 84 honderdste sneller dan Denis Juskov. Die dat baanrecord van Bart Veldkamp dus uit uh, de boeken reed. Zit mooi diep deze Harold Silos. Het ziet er uh, echt uit als een uh, echte lange baanschaatsen, zeg maar. Het, het short track houding is er wel aardig uit... Uh, verdwenen. En dan komt hij het rechteind weer opgereden. En in zijn kielzog gaat Jan Szymanski, een 22-jarige pol, heel rustig eigenlijk mee. Het verschil is niet zo heel groot. Het is een meter of 4,5 in het voordeel van Harold Silos, die nu een rondetijd noteert van 32,3 seconden. En dan toch wel in één keer anderhalve seconde ruim verliest ten opzichte van de vorige ronde. En daardoor ja. ook nu ietsje langzamer is ja. dan Juskov. Maar op de kruising schaats hij als een soort marathonrijder met een versnelling de bocht uit gelijk naar Jan Szymanski toe. Moest zelfs eventjes inhouden om niet tegen de pol op te rijden. Had hij hem misschien wel eventjes weg moeten duwen. En uh, dan gaat hij nu via de binnenbocht gaat hij de afstand winnen ten opzichte van Jan Szymanski. De vorige ronde tijd 32.3 viel ons een beetje tegen. Erben nu 18.00 nou ja, nee, in 31.7. 31. Ja dat is toch wel lekker. Want dan heb je de eerste 2,5 je in ieder geval een rit gehad. Hè? heb je in ieder geval een beetje op kunnen trekken met iemand. Heb je één of twee kruisingen eventjes kunnen uitrusten. Rustig naar iemand toe kunnen rijden. Maar vanaf nu zal hij wel denk ik de rest van de race alleen moeten rijden. En dat is toch lekker dat je de eerste 4 op je samen op, op, op hebt heb kunnen rijden. Want Simanski heeft dan inderdaad nu uh, de binnenbocht... langs dat vak waar wel heel veel Nederlanders en uitsluitend Nederlanders zitten. Tegen die brug aan is die tribune eigenlijk gebouwd. En hier ja. komt dan uh, Harold Silos weer aangereden. 2200 meter heeft hij nu afgelegd. En dan zie je de rondetijd ja. toch weer de lucht in gaan. Ja. Want na die versnelling, twee anderhalve ronden geleden... is de vorige ronde met 32-2 weer een halve seconde verval op de kruising. Kruist hij ja. uh, voorlangs bij Jan Simanski Is daar dan uh, Tristan Loa gepasseerd. Die de rondentijden aangeeft. En aan het einde van de kruising staat Jeremy Wadderspoon. Een beetje ja. à la Gerard Kempkes en Pieter Muller zo door de hurricane. Maar het is nog lang niet zo'n uitbundige trainer nee, zoals we Gerard Nee, heeft die jongen ook helemaal, <laughs> niet, ook helemaal niet nodig. En Pieter Muller uh, gaat hij me denk ik ook nooit worden. Hè? Nee, dat, nee ik, ken, ik ken Jeremy vrij goed. Maar uh, dat is, ik heb die jongen nog, nog nooit uitbundig gezien. Dus dat zal hij dan waarschijnlijk ook wel niet, niet, niet, niet op de kruising gaan doen. Maar hij rijdt nu een rondje 2 naar de 7. dat valt toch wel tegen. Hij zit nu 3,5 seconde boven de snelste tijd. Um, ja, dat, dat, dat is wel een beetje een tegenvaller Sebastiaan. Ja, dat vind ik ook wel. Ik had hem uh, iets hoger ingeschat, uh, deze Harold Silos. Zeker ook na dat goede begin op die 500 meter van hem, waar hij dus uh, op de zesde plaats eindigde. En uh, dus gewoon net achter Bukkoem, maar bijvoorbeeld uh, voor Koen Verwij en voor Sven Kramer en voor Alexis Conté. Hij moet nog ja. twee kilometer rijden, deze Harold Silos. Want met ja. 4-0-1, 28 en een rondetijd van 32-3 is er wel weer ja. een uh, lichte versnelling in deze fase van de vijf kilometer kilometer van Harald Silos. Jochem? Ik heb een stukje gemist. Ja, je, je zegt, zeg ja. me wat. Ja, nee, nee. Je volgt de race. Ja, je ik zet, de, de, uh, uiteindelijk als je... Ik ben bij de radio, hè? Ja, te hard weg. Ja. Ik bedoel, als je... <laughs> <laughs> nee, je ziet ze de eerste twee rondjes rijden. Ze rijden lekker vlot door. Maar dan zie je daarna, ah, na 1000 meter van die 30, 23... dat is net eventjes... Uh, dat is misschien net iets te veel voor. Verwacht je, Ander... dit, dit, dit is een race gewoon te snel, jammer. En uh, nee, je wat... zometeen om de oren of valt het wel mee? Nee, ik denk dat als je gewoon gaat kijken naar de eerste twee ronden, die, die waren vlot. Maar de rest van de race is nu vlak 2-3 1-7-2-2. Twee, twee, nou, dat, dat is gewoon een prima, prima race tot zover. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, Alleen, als we aan het begin heel enthousiast worden... moeten we dat nu even zeggen dat we iets te enthousiast waren. Ja, dat, dat, dat, dat zou to kunnen. Ik, zie ook, ik heb de indruk dat het ook kouder wordt. Ik weet niet wat voor invloed dat heeft. Uh. Nou, nou, wij uh. kijken rustig naar na, na de race nog eventjes. En we zien de Silos, die rijdt wel zo'n hondertijd. Ja. Hij ja. gaat ja. zelf naar rondjes 31 toe. En nu is het verschil nog maar anderhalve seconde. Hij komt inderdaad terug. Dik anderhalve seconde is nog het verschil naar uh, Denis Juskov toe. Het was mooi te zien hoe die inderdaad uh, de net... bij het ingaan van de bocht al versnelde. Dat we heel mooi wisten door te trekken in uh, de de buitenbocht Die hij toen had. En ook nog eens uitwist te versnellen. Gaat hij weer. Met een duidelijke versnelling die binnenbocht in. Want hij rijdt nu inmiddels in de binnenbaan. En dan het rechte stuk opgereden. Arm weer op de rug. Ziet het technisch allemaal nog netjes uit van Silos. Twee ronden heeft hij nog te gaan. 31-8 is de ronde hiervoor. 32 rond nu in deze ronde. Dan heeft hij een verval van twee tienden. En belangrijker pakt hij weer vier tienden terug. Ten opzichte van Denis Juskov. En heeft hij nog twee ronden. De tijd is om het verschil van 1 seconde 1500 te goed te maken. Erben, denk je dat hem dat gaat lukken? Ja, nou, ik denk dat dat, ...dat dat wel gaat lukken. Hij, hij gooit het ritme goed omhoog... ...en hij ziet hem echt dat hij... Die, die, ...eigenlijk begint die vijf kiemen, het begint pas na drie kiemen. Hij heeft de race goed opgebouwd. Hij ging voor rondje 30, ging niet meteen naar rondjes 32... ...maar die heeft hem ook helemaal volgehouden. En hij gaat nu al na de bel toe... De vorige ronde was nog 32. Ik ben benieuwd. Zijn laatste ronde 31 is 31.9. En hij gaat naar de finish. Hij gaat richting de finish dadelijk. Moet nog één keertje over de kruising. 6, over Jan Szymanski. Die toch op een behoorlijke achterstand rijdt. Met een rondetijd net van 33 en een halve seconde. Dus concentreren wij vooral op degene die aan de leiding gaat. En dat is Harald Silos. Die wederom aan het einde van de kruising versnelt. Mooi te zien. Loopt een prima binnenbocht daar nog. Weer netjes komt hij daar het rechte eind opgereden. Houdt hij rechterarm arm los. Hup, beide armen los nu. En hier komt uh, dan uh, de snelste tijd. En denk ik aan. Alhoewel, nou het wordt nog nipt. Ja, ja. net wel. 6 minuten, 41 seconden en 40 honderdste. Dus ook meteen weer een barecord. Nu op naam van die led. Harolds Silos, 6-41-40. Nu de snelste tijd. Juskoff uh, verwezen naar plaats 2. Beckett 3. en Szymanski is ook binnen in 6-47-61. En staat daarmee voorlopig op de vierde plaats. Hebben we hebben het tweede deel, het tweede blok van vijf ritten. Ook achter de rug de baan gaat weer verzorgd worden. En daarna gaan we eens kijken wat die 6'41'39, want de tijd is gecorrigeerd, zien wij. 6'41'39 waar waard is en hoe het klassement na die 500 meter eerder vandaag gaat, uh, zich gaat ontwikkelen. Christian Frederiksen in rit 11 tegen Bart Swings. Alexi Conté tegen Howard Bukkou in rit 12. Koen Verweij tegen Sven Kramer in rit 13. Sverre Loende Pedersen tegen Jan Blokhuizen in rit 14. En Tedjan Bloemen tegen Moritz Geisreiter in rit 15. Dat is het hoofdgerecht. Strakjes in het derde blok van de 5 kilometer bij de mannen. Oosterhuis. En uh, good day, kwart voor vier. We verlaten heel even het schaatsen. We gaan uh, even naar FC Eindhoven. Over het kampioenschap wordt niet gesproken... maar zeker is dat FC Eindhoven in de eerste divisie bezig is... aan een uitstekend seizoen. De ploeg staat tweede op tien punten achterstand van FC Zwolle. En de man die bij uh, Eindhoven veel lof krijgt toegezwaaid... is de trainer, Ernst Faber. Zijn contract loopt af, maar de oude psv er is ambitieus. Willen We echt stappen maken met de club. Daar moet er meer bij komen... En dan moet je denken aan stadion, budgetering moet omhoog. Nou, dat zal heel belangrijk zijn in de komende fase. Nou. Ik heb ook tegenover gezegd en, en beloofd. Nou, kijk eens wat jullie willen, kijk wat, wij, wat ik zelf wil. En kunnen we daar samen uitkomen? Dat blijft zeker mogelijk. Zeker omdat ik een combinatie met Nederland zelf... Of wat ik graag zou willen voorzetten en daar ook over bezig zijn... is die combinatie op dit moment wel ideaal, ja. Heb je daar al een, een nieuwe aanbieding gekregen? Want ook daar uh, werk je naar volle tevredenheid vanuit de bond. Ja, en dat is een baan dat ze me graag met mij door willen. En ik heb ook gezegd nou, dat ik uh, in deze functie graag uh, ook doorga met hun. Je wordt ook genoemd bij PSV, waar Fred Rutte aan het eind van dit seizoen uh, zal stoppen. Misschien in een rol samen met Philip Cocu, met wie je natuurlijk ook werkt bij, uh, bij Oranje. Zeg het maar. Ja, nee, kijk, uh, ik kan wel zeggen dat ik, ik ben een echte PV, daar ben ik heel erg eerlijk in. Dus uiteindelijk een eventuele terugkeer zou ik wel ambiëren, of ambieer ik zeker. Zal je ook behoorlijk strelen dat jouw naam daar toch heel nadrukkelijk nu genoemd wordt? Ja, ik zie het als een, als een compliment van uh, waar ik mee bezig ben. Ik uh, ben daar op een gegeven moment uh, weggegaan om mijn eigen weg te vinden in mijn ontwikkeling. Via een bepaalde omwegen uh, word je dan weer teruggevaard eventueel. Ja, dat is voor mij een compliment omdat ik denk van... nou oké, okay. ik heb laten zien dat ik me heb uh, ontwikkeld op bepaalde vlakken. En als de club dan, uh, of, of via de pers verneemt, dat ze weer aan jou denken. Ja, dat is alleen maar uh, mooi om uh, te horen. Maar dan is het wel zo dat ik uh, daarvan nog niks heb gehoord. En ik wacht ook een beetje op eind over. Nou oké, okay, uh, kunnen we eruit komen ja of nee? Ik vind dat ze die kans ook verdienen. En mocht het nog niet zo zijn, ja, okay, dan ben ik wel beschikbaar voor andere clubs. Ja, je zegt, ik heb nog niets gehoord van PSV, maar je weet wel dat jouw naam daar uh, rondgaat. Ja, okay, ik kom wel eens op de echtgang en ik ben natuurlijk Eindhovenaas, nou, ik woon in Eindhoven. Ja, dan, dan vang ik heel veel op. Uiteindelijk heb ik wel met PSV gesproken over. Nou, we zijn bezig met de samenwerking van, met PSV en FC Eindhoven. We hebben een bepaalde een bepaalde dingen naast elkaar gelegd. Daar heb ik wel intensief contact over. Maar echt wat, wat uh, rond zwerft in, in de stad nog niet. Maar het zou best kunnen zijn dat jij daar volgend seizoen hoofdtrainer bent... in Eindhoven, bij PSV dus? Nou, uh, hoofdtrainer uh, weet ik niet. Uh, uiteindelijk is ook PSV die dingen uit moet spreken... en moet gaan voor bepaalde dingen. Je zit wel een beetje in een uh, luxe positie eigenlijk, hè? Ja, ik mag niet klagen. Ik moet zeggen, ik heb hard voor gewerkt en me en, uh, goed ontwikkeld... En... Ja, ben ik blij dat ik nu in deze positie zit. Uh, Je ja, ziet hem als een compliment dat ik die bepaalde keuzes uh, mag maken en kan maken. Uiteindelijk uh, is het een zaak voor mij om de juiste keuzes te maken. Maar ja, het ziet er goed uit en uh, wat dat betreft ben ik zeer tevreden. Je bent ook enorm ambitieus. Ik ben met trainingsvak begonnen op, op, uh, op het enthousiasme van Guus Hiddink en toen Fred Rutte, die mij begeleid hebben. En uiteindelijk heb ik me daarin uh, gaan verdiepen en, en heb ik steeds mijn kennis voor gehad En ik, ben ik het heel erg leuk gaan vinden. Nou, daar hoort wordt ook bepaalde ambitie bij Want dan denk ik, ja, mijn ambitie ook van hoe ver zou Ernst Faber kunnen rijken als trainer zijn. En daarin had ik me ook uh, begeleid en heb ik een hele goede samenwerking met de huidige staf. Om uiteindelijk, uh, ook, uh, mezelf als trainer gewoon uh, beter te maken. Dan, dan hoort een bepaalde ambitie wel bij. Ja. Want als je dat niet wil hebben, he, kijk waar je grenzen uh, ligt. Ja, dan ga je op een gegeven moment uh, verzanden ja. en Dan word je nooit beter. Dus ik uh, ben nieuwsgierig hoe ver ik kan komen. Snap je dat Rutte trouwens heeft gezegd, ik uh, stop aan het eind van het seizoen? Nou, ik kan, ik kan zijn motivering heel goed uh, begrijpen, ja. En uh, uiteindelijk, uh, ja, bij je als trainer heb je een bepaald project. En dan ben je op een gegeven moment gevoelsmatig uh, misschien toe aan een, uh, een nieuwe stap dat betreft kan ik hem volledig begrijpen. Het kan een mooie zomer worden, hè? eerst voor Eindhoven. Daar is eigenlijk alles meegenomen. En dan uh, het grote oranje. Ja, ik, ik zeg al zo, als je, als je niet denkt aan de succes, zul je het nooit behalen. Dus ja, waarom moet je er niet aan denken en, en er gewoon voor gaan? En, en ja, uh, als je om de prijs gaat spelen, dan, dan als je wint je bij de koning. En als je je verliest, ja helaas niet. Maar als je het niet geprobeerd hebt, zeg ik altijd. Dan zul je ook nooit kampioen worden. Dus je moet er gewoon vol voor gaan. En, en dan zien we al uh, hoe ver we komen. Eindhoven is, is het nu al een uh, succes, maar vind ik dat, we, dat je ook jezelf moet bekronen. Want dan kun je echt stappen door maken met de club en dan kun je echt doorschakelen. Nou, ik zie in oranje uh, lijkt me duidelijk wat daar de doelstelling is. Daar hoef ik niet meer over uit te weiden. Daar, daar moet je er voor, sowieso voor gaan, want anders moet je niet aan zo'n kampioenschap uh, meedoen. En uh, ja, zond je nu schijnt zou het een mooie zomer kunnen zijn, dus daar moet je voor gaan. Ernst Faber was dat in een bijdrage van Richard van der Made, Die aanwezig is bij het trainingskamp in Turkije... waar heel veel verenigingen neerstrijken. En ook de scheidsrechters die zijn daar in een soort van trainingskamp. Die gaan er bij elkaar zitten om de boel nog eens even goed door te nemen. Of ze het allemaal wel goed hebben gedaan en waar het allemaal beter kan. Vanavond in NOS langs de lijn meer over het trainingskamp van de scheidsrechters.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 I like it. Mark Holiday van uh, TNCC, Jochem Uitenhagen, hier nog in de studio. Was er in, in de tijd dat jij speciale muziek die je opzette tijdens het inrijden? Waarom je het vraag, weet ik ook niet. Schiet me in één keer te binnen. Maar niet tijdens het inrijden. Ik heb het wel eens geprobeerd met uh, op een. Gegeven moment, met een uh, toen nog met een Discman. Later met mijn. Ik had de eerste iPod, zo'n 5 gigabyte, een groot pak kaart. <laughs> je had een rugzak ja. nodig om mee te gaan. Nou, nee, nee, mensen wisten toen helemaal niet wat een iPod was. Dat, dat kreeg ik gesponsord toen. Dat was heel mooi. Nee, ik heb uiteindelijk zelf in mijn auto had ik een uh, CD'tje van de Golden Earring. Dat was ooit een nummer wat geschreven was, volgens mij voor Sydney. Yes, we are on fire. En dat, dat gaf mij een goed gevoel. Dat was, uh, ja? ja, absoluut. Ja. Geeft je een boost. Zullen ja. we eens even kijken wat er uh, ons te wachten staat? Of ja. is er over de, de, de, de, de wedstrijden die tot nu, de races die tot nu toe zijn gereden... nog iets waar je over kwijt wil? Die laatste race, die vond je heel constant, zei je net. Nou, we, we hadden natuurlijk net even een beetje discussie over... Van, ik, ik was er even één ding mystic. Uh, maar als je kijkt naar wat, wat er uiteindelijk werd gereden... hij had een hele vlotte start. Uh, we hebben het over. Har Harald uh, Silovs. En toen liet hij hem even een klein beetje lopen... maar volgens rijdt hij eigenlijk bijna vlak rond de 32-0... En dan zie je in in de laatste ronde... pakt hij net een stukje terug op de, voor, op de snelste tijd daarvoor... en rijdt hij op dat moment. Dus waar we eerder deze middag over hadden op de 1500, hè? Een beetje beheerst en het ja. uiteindelijk over hebben aan het einde. Dat, dat vond ik wel knap. en uh, Zeker in een buitenbaan. Je kan hier natuurlijk, als je hier risico neemt door de hart in te gaan... en je krijgt dan een keer wat wind tegen... en je kan dat niet... Uh, daar kan je niet tegen oppoksen. Je kan dat niet even een beetje gas geven. Je, je een kan niet stellen. Ja. Nee, en dat heb je natuurlijk op een binnen binnenbaan heb je er geen last van. Dan krijg je geen zuchtje. Dat is continue weerstand die je hebt van je rijwind, zeg maar. En daarom is het, je moet hier nogal wat secuurder zijn met je energie. Je moet een klein beetje uh, turbo overhouden... om even die windvlaag op te vangen. Als je een keer 3, vier, tien omhoog gaat... dat je hem vervolgens weer naar beneden kan brengen. Ja, we hebben nog uh, een kleine 30 seconden. Wat verwacht jij van Kramer zometeen? Ik verwacht... Tegen van wij. Ik denk dat Sven... Uh, een verstandig gaat rijden, maar dat hij er wel hard in gaat rijden. En hij gaat zeker, uh, wil die, uh, die uh, Verweij aan puinrijden. rijden. Dat, dat gaat hij zeker doen. En hij, hij moet het hier doen. Hè? Kijk, als, als Sven hier niet uh, drie, vier, vijf seconden harder rijdt... dan een aantal anderen... Dan gaat hij het niet redden. En dan die drie, vier, vijf seconden bedoel ik ten opzichte van zijn eigen prestaties. Hij moet hier echt een hele goede race rijden. Wil de rest van het weekend nog een beetje meedoen om het podium en misschien zelfs om de eind? Ja, of... hij kan zo meteen bewijzen dat hij echt definitief op de weg terug is. Daar komt het misschien als je het brede trekt nog ja. op terug. En hij, op, heeft op, natuurlijk op wel, hij heeft zijn kop er wel bij. En ja. Hij zit er redelijk ontspannen in. En ik denk dat dat wel van belang is. Ja. Ja. Oké, okay, zometeen praten we door. Skellendonster uh, Joska Le Conté is bij de strijd om het EK... de Duitse Altenberg als vijfde geëindigd. De titel was voor de vierde keer voor een Duitse Hubig. Anja Hüberg. Uh, dezelfde die de andere drie keer won. Zilver was er voor haar landgenote Heinz. En Brons voor de Britse titelverdediger Roetman. Goed, Roetman is het waarschijnlijk. Zometeen meer na vier, zoals gezegd. Graag tot zo.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 Dit is Radio 1.